Dit is Jeroen aan met het NOS Journaal. Vijf advocaten weigeren volgende week naar de Amsterdamse rechtbank te komen... in de zaak rond Ridouan Taghi. NRC meldt dat de advocaten vinden dat ze hun werk niet goed kunnen doen... vanwege de beperkingen die zijn opgelegd vanwege de coronacrisis. Verdachten mogen bijvoorbeeld niet fysiek aanwezig zijn. Ze mogen alleen tijdens de behandeling van hun eigen zaak inbellen... via een videoverbinding. Volgens de advocaten is door de maatregelen... geen vertrouwelijk overleg mogelijk tussen advocaat en cliënt en daardoor kan er geen sprake zijn van een eerlijk proces. De rechtbank heeft gezegd dat bij de volgende zitting in augustus er alles aan gedaan wordt... zodat de verdachten wel aanwezig kunnen zijn. De drukte in de winkelstraat nam de afgelopen week sneller toe dan de weken ervoor. Dat meldt retail adviesbureau RMC... dat met apparatuur het aantal passanten telt in de belangrijkste winkelstraten in Nederland. Uit die cijfers blijkt dat het vorige week 16% drukker was dan een week eerder. Toen werd nog een stijging van 7% gemeten. Volgens het bureau zijn er lokaal wel veel verschillen. RMC verwacht dat de drukte nog meer gaat toenemen nu basisscholen weer open zijn... en veel mensen met contactberoepen weer aan het werk mogen. In Spanje zijn de afgelopen 24 uur 123 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om het belangrijkste het laagste sterftecijfer in zeven weken. Sinds de uitbraak van het virus zijn in Spanje bijna 27.000 sterfgevallen geregistreerd. Een hotel in Athene moet de bovenste verdiepingen slopen, omdat die het zicht op de Acropolis blokkeren. Dat heeft de Griekse Archeologische Raad bepaald. Voor toekomstige gebouwen geldt voortaan een maximumhoogte. Het tien verdiepingen hoge hotel is nog een jaar open. Tijdens de bouw kwamen omwonenden al in opstand, omdat hun zicht op de berg met eeuwenoude ruïnes werd geblokkeerd. De advocaat van de bezwaarmaker spreekt van een enorme overwinning. En ook de burgemeester van Athene en de Griekse minister van Cultuur zijn blij met het besluit.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag When it feels like the world is on your shoulders en all of the madness has got je going crazy.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 We're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 Maar het is niet zodanig druk dat er optreden hoeft te worden, vertelt een woordvoerder van de gemeente. Zodra er uh, weer ontwikkelingen zijn, zullen we jullie zeker niet onthouden. En heb je het uh, strand gemist, kijk dan gewoon op de webcam. Ja, dan zie ook een strand. Zo is het. Nou, we zijn er weer na een uh, aantal weken dat het uh, inderdaad niet mogelijk was. Goedemiddag Albert-Jan en hallo luisteraars. Ja, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers. U ziet mij niet, maar ik ben er wel. Ja, je hebt een rode neus. <lacht> ja, jij ik. ook. <lacht>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 Ik denk dat je een mooie gelukkig nieuwjaar bent. Ja, ja, ja. <laughs> Inderdaad, heeft voorlopig nog geen activiteit daarin Geen geven. activiteiten, maar ook gaan we willen vragen... hoe hij de acht weken heeft overleefd... en wat zijn plannen zijn in de nabije toekomst. Maar dat allemaal tijdens Pit Report om kwart over vier. En uh, wellicht hebben we nog even één... Uh, ja, laten we zeggen... Uh, algemene en afromende uh, interview met uh, Jan Lammers. Onze collega's van Motorsport TV hadden dat... nadat het al bekend was dat dit jaar niet gereest gaat worden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 each the side like you understood me and I'm never letting you go oh.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 En uh, de politie staat er al. En, uh, maar ik moet zeggen, de foto die gemaakt is valt me nog mee, de, de, de drukte. Maar het schijnt waarschijnlijk, waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel. Oké, okay, maar goed. Dus nou daarover uh, straks uh, uiteraard veel meer, maar gaan eerst op naar het uh, weerbericht. En dat doen we eerst met het plaat van uh, Billy Joel. Ja, Billy Joel, dat hoorde ik vanmorgen. Hij is vandaag jarig. Oh, 68 jaar oud geworden Vandaar Deze plaat van Billy Joel en You're Only Human.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 me, and you will find infinity Philosophy. A freak like me just needs infinity. infinity, infinity. is van de Couer Joss, de Infinity. Een plaat uit de begintijd van ZFM eigenlijk. Hè. Dus uh, dan gingen we even 30 jaar terug in de tijd. Dat is een hele tijd. Nou, we hebben hem weer sinds weken aan de telefoon. Joop Fres, goedemiddag Joop, welkom. Ja, dankjewel Rob. luisteraars. Ja, dat is een tijd geleden alweer. Ja, ik denk: van gaan een week of negen of tien misschien wel. Ja, zoiets. Nou ja. We hebben in ieder geval alle maatregelen genomen om gelukkig weer uitzending te kunnen maken vanuit de studio. Ja. Ja. En blij dat we dat je weer aan de telefoon kunnen de hebben. Telefoon. Ja, en eh, jij wil natuurlijk weten hoe ik er mee gekomen. Ja, die, dat, dat is de belangrijkste vraag is van hoe heb jij die acht weken uh, doorstaan? Want je kon natuurlijk je had geen voetbal uh, te melden op de, in de krant. De, niet, alleen, niet alleen voetbal. Ja. Echt niet. Ik heb me drie tandjes in de rondte vervuild. Ja. Dat is verschrikkelijk.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 veel meer dan bij de Vomar, Maar het schijnt vandaag bij Albert Heijn een huis te zijn. Ja, maar met een beetje zand, slimme zandvoort... dan gaan z'n geen boodschappen doen. Toch? Ja, het is vooral lul. Ja, en dan kijkt hij, kijkt hij mij ook nog aan... en ik heb vanmorgen boodschappen ja. gedaan, weet je wel. Dus, uh, ja, natuurlijk. Ja, maar het, uh, ik heb het zelf ook ervaring, uh, ervaren vanmorgen... en het viel mij op. Je had toch zo'n zo lint zeg maar, voor de deur bij uh, Albert Heijn... Dat je ja, twee dat richtingen had, ingang en uh, uitgang uh, buiten... Ja. en dat uh, de mensen niet tegen elkaar dat uh, dat opbotsten. Dat lint is inmiddels weggehaald. Dat is er niet meer. Ja, ik, en ook bij, uh, niet, bij brood het brood zijn de hekken ook verdwenen. Oh, oké. Okay. Nou, Daar ben ik nog niet geweest. Oké. Okay. Nou, nou, dat dus zo... vind ik dan heel apart, eigenlijk. Ja, dus uh, daardoor wordt het ook uh, chaotischer, heb ik het idee. Zo, zomaar eens kunnen, Rob. Want... Ik weet wel... Uh... De uh, parkeerterreinen die gaan deels open, dit weekend. En uh, je merkt het direct op het stand is de hartstikke druk. Ja, en er is best kans dat uh, de burgemeester zegt... Uh, ja, sorry, het gaat weer dicht. We nee, hebben een eigen dikke schuld. Ja, het is maar, erg erg rot. Maar ja, dat is, dat is op een gegeven moment uh, ook, ook de consequentie van... als je het een beetje laat vieren, om het zo maar eens te zeggen...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 Ja, dat <laughs> Ja, het ook zou ik haar zo zeggen. Ja. Nou, niet slecht, maar, maar koud in ieder geval. Nee. Maar goed, het, uh, het, het wordt wat versoepeld. Er wordt meer verantwoording gelegd bij de, bij, de, bij de individuen zelf, bij de mensen zelf. <hijen> en uh, als dat niet, niet zou werken, ja, dan, dan scherpen ze de regels natuurlijk weer aan. En uh, dan, gaat, dan gaan ze de ja. andere kant weer op. Dat is heel logisch. Maar had jij, had, had jij nou ook, uh, bedoel, had jij nou ook als die mogelijkheid er zou zijn geweest, had jij je dan ook laten testen op corona? Nee, ik denk het niet. Ik heb, ge ik heb ge geen verschijnsel. Nee. Ik hoest niet, ja, een keer in de uur, weet ik veel. Als je te veel praat. <lacht> ja, ja, ja, ja. daar heb, heb je wel. Nee, maar ik, ik, ik, heb een, ik heb een app van, van de Ant in Amsterdam.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 ja, het, het dat is dat je haasje bent. ja. Maar, zei hij netjes. maar goed, het, het systeem wordt wat versoepeld, het, het einde is nog niet in zicht, uh, nee. dus uh, voorlopig uh, geen, geen voetbal, ja, uh, geen sport. Het, het, ik zou het, het mooiste vinden als eindelijk die strandwachters open kunnen en dat de horeca open kan. ja. dit is gewoon soms 6%, 6 is afhankelijk van de horeca of toelevering of in die, uh, direct. Ja, en je, je bent niet de enige die ja. daar eens over denkt, hoor. Nee, daarom is het ook uh, inderdaad echt uh, een ramp. Maar als ik uh, naar de cijfers uh, kijk, uh, Joop, hier in uh, Zonvoort. 10 mensen opgenomen in het uh, ziekenhuis. We hebben in totaal 32 geregistreerde besmettingen en 8 mensen overleden. 8 mensen overleden. Natuurlijk heel erg. Ja, absoluut.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 Ik ben er bang voor, en, uh, ja. Ik denk. Uh, ik mag hopen dat in september. Uh, de, uh, het culturele gebeuren in San Verveel losbarst. Uh, ja. Dat de sport weer mag beginnen. Maar ik, uh, pff, ik. vind het moeilijk. Ja, en ik heb ook het idee dat de, de regering. ook niet weet wat ze ermee aan moeten. Want uh, Rutte lijkt wel een jojo. De ene dag zegt hij: vanavond vanaf juni mogen de terrassen weer open. <lacht> dag dat later zegt is, hij van hij nou, het... dat, dat, dat, dat mag eigenlijk niet. Lichten. En dan de dag hij later zegt voor, hij dat weer de wel, de ja. Hij verzint dat zelf niet. Nee, nee, dat ja. klopt. Ik, maar... ik geef ik je te doen hoor, die baan van hem op dit moment. Ja. Ik, ik geef ik je te doen. Ja, maar het blijft onduidelijk doordat je steeds andere signalen krijgt. Dat is het punt. Ja. ja. Dat moeten we moet bij de RIVM zijn. Ja, maar jij, jij, jij, jij hebt, je, jij hebt je, je ritme daarin gevonden... In, uh, in, in, in, ja. de, in de regelgeving en uh, je houdt je ook keurig. Maar ik uh, in het verleden, voor de corona misschien wel 40, 50 uur in de week met de krant bezig ben is het nu uh, 10 uur, denk ik, in de week ja goed, nou ja van onze kant, out of sight is niet out of mind uh, Joop nee. <laughs> en, uh, en als er we, als we weer sport is dan gaan we weer verder, zeker. op. zeker, we hebben er een zin in maar we moeten nog even wachten ja, goed Hou je haaks. Houd je haaks en, je haaks en uh, blijf gezond. En jullie ook, blijf gezond. We bellen weer.